Zes uur. Shinky Willem en Halbe. Drie mannen en hun vals spel. Willem mopperde in de rechtbank dat niet over alles zo moeilijk gedaan moest worden. Shinky was boos, maar ja, het hoort een beetje bij het spel. En Halbe, Halbe huilde. Winfried Baaiens. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, goedemorgen allemaal. Het werd nog best laat in Den Haag met het Zijlstraatdebat. Wat is de schade voor Rutte 3? Dat maken we zo meteen op. En in het bijzonder voor Rutte zelf, die vandaag ook nog een keertje jarig is... op deze Valentijnsdag 14 februari. Dus we gaan zo naar Den Haag, we gaan ook naar Pyeongchang dit uur... en naar Madrid, waar ze hetzelfde donorsysteem hebben als wij nu. Maar eerst een overzicht van het nieuws. En dat krijgt u van Elisabeth Steins. Goedemorgen. Goedemorgen. De Deense prins Henrik is overleden. De echtgenoot van koningin Margrethe is gisteravond laat in zijn slaap gestorven. De prins was al een tijd ziek. Het Deense hof maakte gisteren bekend dat hij was ontslagen uit het ziekenhuis... en overgebracht naar het koninklijk paleis Fredensborg om daar zijn laatste dagen door te brengen. Prins Henrik is 83 jaar geworden. In het noorden van het land zijn vandaag veel basisscholen dicht... vanwege een staking van de leraren. Zij eisen meer salaris en minder werkdruk. De afgelopen tijd is er al vaker gestaakt op de basisscholen. Nu is het een estafettestaking. Volgende maand leggen leraren in het midden van het land het werk neer. Jonge vrouwen hebben relatief vaak burn-out klachten door hun werk. Volgens het CBS en TNO voelen bijna 1 op de vijf vrouwen... van 25 tot 35 jaar zich geregeld emotioneel uitgeput... zwaar vermoeid of leeg aan het einde van de dag. Bij mannen is dat 1 op de 6. In andere leeftijdsgroepen hebben zowel mannen als vrouwen minder klachten. Volgens de onderzoekers hebben vrouwen vaker burn-out klachten... omdat ze op hun werk zelf minder beslissingen mogen nemen. En daarnaast werken ze vaak in de zorg en het onderwijs... waar de werkdruk hoog is. De Britse regering moet haast maken met het maken van nieuwe immigratieregels. Die zijn nodig vanwege de brexit. Een parlementaire commissie waarschuwt dat het een chaos wordt... bij de douane- en immigratiediensten als er niet snel duidelijkheid komt. De plannen zouden er eigenlijk al eind vorig jaar liggen... maar dat is uitgesteld naar eind dit jaar. De brexit staat gepland voor maart 2019... dus de immigratiediensten zouden maar een paar maanden de tijd hebben... voor de voorbereiding en dat is volgens de commissie onmogelijk. Een Amerikaanse rechtbank heeft een man van Afghaanse afkomst... veroordeeld tot meerdere keren levenslang... voor bomaanslagen in New Jersey en New York in 2016. De man legde eerst een bom langs het parcours... van een hardloopwedstrijd in New Jersey. Daar vielen geen slachtoffers. Een paar uur later ontplofte een bom in New York... waardoor dertig mensen gewond raakten. Een tweede bom in die stad ging niet af. Volgens de aanklagers heeft de dader geen enkel berouw getoond... en deelde hij zelfs in de gevangenis nog toespraken uit... van Osama Bin Laden.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 En opnieuw is bij de Olympische Spelen een onderdeel... van het alpine skiën afgelast vanwege de harde wind in Pyeongchang. Ditmaal gaat het om de slalom bij de vrouwen. Die wordt nu op vrijdag ingehaald. Het alpine -skiën wordt al de hele spelen getijsterd door harde wind. Er is tot nu toe pas één onderdeel afgewerkt... en er zit nog maar weinig speling in het schema voor de komende dagen. Het weer tot slot. Het wordt een vrij zonnige dag. Met name in het oosten van het land. In het westen komt vanmiddag wat meer bewolking. Blijft wel droog en de maxima liggen rond de 5 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Halbe was weg, Mark mocht puin ruimen in de Tweede Kamer. Premier Rutte had het lastig in het debat... na het vertrek van zijn rechterhand Halbe Zijlstra. De Kamerleden verweten Rutte dat hij niet op tijd... de ernst van de situatie heeft ingezien. Hij wist al veel eerder van de leugens van minister Zijlstra... van Buitenlandse Zaken... en had dat dan ook eerder met de Kamer moeten delen, vonden velen. Was het een kwestie van onderschatting door de premier misschien? Ja, daar, daar moet ik gaan psychologiseren. Wat er dan in mijn hoofd gebeurt. En wat ik dan heb gerationaliseerd. Maar dat wordt allemaal psychologiseren achteraf. Het feit is dat ik natuurlijk wel wist... toen ik het hoorde, dit moet naar buiten. Dat zou hij ook doen. Dat heeft hij ook netjes gedaan in de Volkskrant. Maar uh, ik heb het... Uh, ja, inderdaad, onderschat. En denkt u dan niet... dat moet naar buiten via een brief aan de Tweede Kamer? Zo belangrijk is het. Gaat je niet de krant voor gebruiken? Ja, dat... dat heb ik ook in debat benoemd. Kijk, hij... Melpen dat we net in januari de Volkskrant is bezig met een primeur. Wat ik in ieder geval had moeten doen. is bevorderen dat op de dag dat die krant verscheen.. En onmiddellijk ook die ochtend om vijf uur s morgens. die kranten verschijnen online. vanaf vier, vijf uur s ochtends. dat. en meteen ook vanaf vier, vijf uur s ochtends. een brief aan de Kamer was Dat hadden we minstens moeten doen. Nou is het ook zo dat. Halbazelstra uh, naar Rusland zou gaan. Uh, hebt u die liggen ook niet gelegd? Want het is toch wel goed dat dit verhaal de wereld uit is. voordat er zo'n spannend bezoek aan de Russen aan zit te komen. Want u weet hoe ingewikkeld die verhouding is. Ja, Zelstra wil dit zo snel mogelijk. Het is, uh, heeft iets langer geduurd. Hij was ziek en heeft heeft een paar grote reizen gehad. Dat heb ik vanavond ook in het debat uitgelegd. Uh, maar uiteindelijk... belde ik hem vrijdag nog vanuit Korea. En uh, zei ja, ik heb morgen ook dat gesprek... waar ik je over vertelde met de volkskant. Dat is dus ruim voor de... Naar Rusland, dus het, het had ook zomaar kunnen zijn dat het verhaal naar buiten kwam na zo'n Rusland-reis en dat hij dus daar toch met zo'n verhaal in zijn achterhoofd op bezoek is. En ja, dat laat u dan ook gewoon gaan. Ja, in ieder geval, zijn het doel was natuurlijk het allemaal zo snel mogelijk naar buiten te krijgen en het is niet snel gegaan, maar wel uiteindelijk voor die reis. Uh, dat of dat op zichzelf ook weer een doel was, is uh, even vers 2. Maar het moest zo snel mogelijk, dat was het idee. U maar raakt... dit de ziekte tussen grote reizen, u raakt een heel belangrijke architect van het kabinet kwijt. Uh, ja, ik, ik merk dan nu dat u daar ook uh, zelf persoonlijk best van kapot was. Ja, maar niet, niet vanwege het architect zijn alleen, uh, maar gewoon vanwege de vriendschap. Jullie uh, u, u, u hebben dat ook wel gezien in die vijf jaar dat hij fractievoorzitter premier was. Was dat niet altijd makkelijk in de VVD. Omdat uh, wij natuurlijk altijd een beetje te veel naar links of te veel naar rechts. En het mooie was dat we daar ontzettend ruzie over konden hebben. Uh, maar elkaar vertrouwden, de vriendschap was en we elkaar altijd weer wisten te vinden. En daardoor in staat waren, samen met Diederik Samson... en ook Lodewijk Asscher, om ook het kabinet goed op koers te houden. En nou, dat, is, dat is heel dierbaar. En daarna die zeven maanden formatie. We inderdaad onvermoeibaar gesleurd aan de vorming van het kabinet. Want ik af en toe, uh, ik geloof dat u of iemand anders dat analyseerde vanavond... ook nog wel eens uh, dan weer naar het buitenland moest. En dat hem allemaal moest overlaten. Zat hij dat weer allemaal te regelen? Ja, waanzinnig. Dat is nu voorbij. Um, en dan wordt de logische vraag, wie gaat hem opvolgen en hoe snel gaat dat? Ja, mevrouw Kaag neemt, Sigrid Kaag neemt u tijdelijk waar... de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. En uh, we nemen wel even tijd, want dit is een... ja, dit, dit heb ik ook niet zien aankomen, natuurlijk, dat dit zou gebeuren. Maar wat is even? Is dat uh, een, een week? Het kan een paar weken duren. Ik ga, ik ga me nu niet haasten. Dit moet echt goed, uh, even goed. Ja, dat was uh, Jeroen van Dommelen in gesprek met premier Mark Rutte... gisteravond laat dus. Het andere Haagse nieuws, de donorwet is goedgekeurd. Iedereen is nu orgaandonor, tenzij je dat niet wilt... En dat systeem functioneert al jaren succesvol in Spanje. Geen ander land in Europa kan beschikken over zoveel organen als in Spanje. Maar een wet alleen is zeker niet voldoende, waarschuwen Spaanse artsen. Klein parkje langs de rivier in het zuiden van Madrid. Zeg je Cobos. Ren een stuk met hem mee. Rent vliegt hier, moet je zeggen, door het park heen. Dat was een paar jaar geleden wel anders hij kon... De trappen van zijn huis echt niet meer op door een ernstige nieraandoening die hij had. En de opluchting kwam uiteindelijk toen een vrouw overleden na een verkeersongeval in Madrid hem een nieuwe nier schonk. En daarna veranderde voor Sergio zijn leven compleet. La vida cobra un sentido diferente. Todo... Alles om je heen krijgt opnieuw waarde. Dood is onderdeel van een mensenleven. Maar dat voel ik nu niet anders dan gewoon de meeste mensen. Ik heb door die donornier niet meer die doodsangst. Al bijna 40 jaar heeft Spanje een orgaandonorwet. waardoor iedereen automatisch donor is. Al alleen als iemand zijn bezwaren vastlegt. of als nabestaanden het niet willen, bijvoorbeeld. dan gebeurt het niet. Maar je merkt als je mensen er op straat aanspreekt. dat het hier echt geen onderwerp van discussie is. en eerder een thema van nationale trots. De regering van transplanten is een positiva. ...porque ha tenido unos efectos muy buenos en, en la población española. Somos los números uno del mundo en, en trasplantes. En dat oudere meneer met een rode bril, die zegt... ...die orgaandonorwet is eigenlijk heel positief. Het heeft hele goede effecten op de bevolking gehad. Dit land staat al jaren op nummer 1 als het gaat om orgaandonatie. donatie. ¿Qué está detrás del acto más solidario de la historia? ¿Está el corazón generoso de unos... Alleen af en toe zie je spotjes op televisie... die iets vertellen over het succes van het Spaanse donorprogramma. Vorig jaar kwam Spanje op 47 transplantaties per miljoen inwoners. Dat is het drievoudige in vergelijking met Nederland. Het is frequent dat we in Spanje vragen of de legislatie de reden is waarom we hoge donatie en transplantatie in ons Maar je redt het niet alleen door wetgeving, waarschuwt Beatrice Dominguez van de Nationale Transplantatieorganisatie. We kennen sinds 1979 die wetgeving, maar het aantal transplantaties in Spanje nam pas toe vanaf het moment dat we praktische zaken rond die wet gingen oplossen. Er werden specialisten alleen voor deze kwesties aangesteld in het ziekenhuis. comprender eran los deseos de de la En we gingen ook familiegesprekken organiseren. Bij die gesprekken Luisteren we naar de wil van de nabestaanden en die wordt altijd gerespecteerd. Fomentar que esto sea a nivel mundial. España 26 años siendo el líder mundial en donación de Wat we hier in Spanje al 26 jaar doen, moeten we over de hele wereld gaan verspreiden, zegt Sergio die overleefde dankzij de nier van een ander. Je kunt leven geven aan anderen, zegt hij nog. En het kost allemaal niets. En dan sprint Sergio weer weg. Ja, mooi. Een uh, bijdrage van correspondent Rob Zoutberg. NOS Radio 1 Journaal. We gaan even terug naar gisteravond. Er was het een en ander op Radio NTV. U heeft het uh, wellicht gemist. Ik begin even bij Jinek. Daar zat opnieuw Volkskrant-journalist Nathalie Wrighton aan tafel. Zij was uh, degene die onthulde dat uh, de leugen van Halbe Zijlstra een leugen was. Eergisteren was dat al in de krant. In de verklaring waarin hij bekend maakte dat hij aftrad als minister van Buitenlandse Zaken, moest Zelstra zijn tranen bedwingen. Ik had het er net ook al eventjes over. Nou, Wrighton keek daar met gemengde gevoelens naar. Het is een ontzettend persoonlijk drama voor, uh, voor hem. Hè? Weet je, als, als mens zou je elkaar willen vergeven. Alleen uh, als minister ligt de lat gewoon heel erg hoog. Uh, ja, ik voel geen triomf of zo, hè. Ik, uh, ik voel me er mee. Maar het, ja, goed, het is mijn werk als journalist om dan wel zoiets bloot te leggen. Dus het is een heel dubbel gevoel. In Met het oog op morgen ging het over de ambitie... van de inmiddels 36-jarige Roger Federer. Hij wil weer de nummer 1 van de wereld worden. En dat wil hij wel nu doen, tijdens het ABN amro tennis in Rotterdam. Oud-tenniskampioen en coach Felix Kaplan... vindt het knap dat Federer dit allemaal nog kan. Nou Dat is ongehoord. Hij is 36 jaar oud en toch kan hij dus met die hardhitters op hetzelfde niveau blijven. Hij wint tegen die, die, die, die mensen zoals bijvoorbeeld Cilic, die keihard slaat. Roger Federer komt vandaag voor het eerst in actie in Rotterdam. Hij speelt tegen de Belg Ruben Bemelmans. Langs de lijn en omstreken had een kledingontwerpster... en een onderzoekster van de Universiteit Twente in de studio... Zij ontwierpen een vest dat je letterlijk een duwtje in de rug geeft als je verkeerd zit. Als we achter een bureau zitten te werken, bijvoorbeeld zakken we allemaal een beetje door onze rug. En dan krijg je dus een bolling in je rug die gemeten wordt met deze sensoren. Mm -hmm. Zodra die een, een hoek ten opzichte van elkaar meten, geven die een signaaltje naar de motortjes dat ze aan de touwtjes moeten trekken. Handig. En vandaag is het Valentijnsdag. Ja, de dag van de liefde natuurlijk. In RTL Late Night ging het vooral over gebroken liefdes en hartepijn. Schrijfster Marion Pau betoogt dat je er vol voor moet gaan... als je liefdesverdriet hebt. Negeer het vooral niet. Koester je gebroken hart. Dus zie het gewoon niet als een slechte emotie... maar koester het en wees gewoon een beetje lief voor jezelf... en zorg gewoon goed voor jezelf. En het gaat echt vanzelf voorbij. Ja, wel een vrolijke insteek van RTL Late Night trouwens. Ben je een beetje een Valentijn belever? Uh, belever? Actief doe je er iets aan? Nee, eigenlijk niet. Nee. Dat Onromantisch, eigenlijk? hè? Nou, laat maar weten. Hashtag R1JN. Wellicht uh, bent u bezig met iets moois voor te bereiden voor uw partner of geliefde. En wellicht heeft u een hekel aan. Dat mag ook natuurlijk. Wij gaan zo meteen kijken wat de voorpagina's van de kranten te melden hebben. Maar eerst deze Australische band: Cooking on Three Burners. Three burners dus. Dat is dan het Australische bandje. En dat is geremixt. Want het is namelijk met Kungs. En samen maakten ze This Girl. Maar check ook vooral die band Cooking on three burners met hun eigen materiaal. Heel leuk. 17 minuten over 6. De voorpagina's van de kranten. Elisabeth. Ja, het aftreden van Halbe Zelstra wordt natuurlijk breed uitgemeten op de voorpagina's van de kranten. Op het AD een grote foto van de omhelzing van Zelstra en premier Rutte in de Kamer. Met daarbij in dikke letters fatale leugen. NRC Next staat stil bij het feit dat Mark Rutte... opnieuw een vertrouweling kwijt is geraakt. Naar eerder Janine Hennis en Fred Teven... is Zelstra, de zoveelste VVD-minister... die afgelopen jaren is opgestapt. En het FD legt een nadruk op de houding van Mark Rutte... in het debat gisteravond. De emotionele premier blijft zijn partijgenoot steunen... schrijft de krant, die erop wijst dat Rutte... liegen geen doodzonde noemt. Wat Rutte betreft had Halbe Zelstra met een goede uitleg gewoon aan kunnen blijven. Prinses Amalia wil het laatste deel van haar middelbare schooltijd in het buitenland volgen. De Telegraaf schrijft dat er binnen de koninklijke familie geruchten zijn dat de nu 14-jarige Amalia volgend jaar naar China wil. De krant noemt zelfs al een mogelijke school voor de oudste dochter van koning Willem-Alexander. Het zou gaan om een Chinese vestiging van het Atlantic College uit Wales, waar de koning in de jaren 80 zelf ook onderwijs heeft gevolgd. De banden tussen het Nederlands Koninklijk Huis en president Xi Jinping van China zijn erg goed. Ja. Vorige week gingen Willem-Alexander en Maxima nog bij de Chinezen op bezoek. Zouden ze wat geregeld hebben? Ja, wie weet. Een plekje op een goede school. Ja. En een groot verhaal op de voorpagina van een van de regionale bladen. De Limburger meldt dat justitie een strafrechtelijk onderzoek doet naar een huisarts uit Maastricht. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de dood van zijn schoonmoeder... in een particulier huis in 2016. De huisarts zou twee keer kort voor de dood van de vrouw... een hoge dosis medicijnen hebben toegediend. De advocaat van de huisarts zegt dat zijn cliënt onschuldig is. De Maastrichtse arts is de afgelopen jaren meerdere keren in het nieuws geweest... vanwege euthanasie-kwesties. Zo diende hij in 2013 een klacht in bij een toezichtsorgaan... omdat er volgens hem te gemakkelijk toestemming was verleend voor euthanasie. Elisabeth, dankjewel. Het is 14 februari, Valentijnsdag... zoals gezegd, dag van de liefde. En dat geldt natuurlijk voor jong en oud. En de dag dat het Sociaal en Cultureel Planbureau... met een onderzoek komt naar intimiteit en seksualiteit... bij ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen. Eén op de zeven bewoners mist romantisch of seksueel contact. Bij verpleeghuis Oudshoorn in Alphen aan de Rijn... zijn ze zich bewust van dat gemis... Onze verslaggever Joris van de Kerkhoff ging langs bij uh, meneer Lachman. En uh, hij is 82. En, en zijn vrouw, die bezocht hij ook. En die komt bijna elke dag op bezoek. Mevrouw duwt meneer uh, in de rolstoel. En het bijzondere is, als je hier binnenkomt... hangt er onder het naamkaartje, de heer Lachman hangt een foto van u beiden. Het ziet er zo lief uit. Oh, bedankt, bedankt. We zijn wat vervaagd. Het is ook wel van een... Een tijdje geleden. Jawel, jawel. Jawel, twintig jaar ongeveer geleden. En er ligt al een roos. Is die van u, meneer Lachman? Ja, die kreeg ik vanmiddag van een keuze oh. niet ik. De zuster. De, zuster. de zuster. Hoe mooi was het om die roos te kunnen geven aan uw vrouw? Ja, mooi. Dat <laughs> vindt het altijd leuk. Maar het is zo lief. Allereerst van de zuster en ook dat Michel mij gaf. Hij had hem ook aan de zuster kunnen geven. Ja. Had u hem liever aan de zuster gegeven? Nee. nee echt niet. Gelukkig. Ja. Hangt daar nog een verleidelijke foto van u van nog iets langer geleden? Ja, dat is... U ja. kijkt zo'n ja. zo beetje onder uw ogen uit. Zo. Ja, dat doet aan vroeger denken. Dus het was een mooie tijd. Ja. Is het nu nog een mooie tijd? Het is hard om, om dat mee te maken. En wat maakt u mee? Die, toch die eenzaamheid. Dat je elkaar niet meer dicht bij je hebt. En, en, uh, ja, dat, het is soms zo heftig dat het gewoon pijn doet in je hele lichaam. U legt uw hand zo vaak op zijn schouder of op zijn arm. Ja. En u legt u bij, bij kan, uw hart? Ik, ik kan niet van hem afblijven. Ja, dat is waar. Er staan nog drie dames bij hier ja. in de kamer. U werkt 43 jaar in de zorg. Wanneer ik deze mensen zie, dan word ik zo gelukkig van. Dan voel ik zo verwarrend En dan denk ik, liefde bestaat dus echt, hè. Hou ervan. En dan zie ik nog die, die kijk, meneer Lachman maar eens Als die überhaupt, überhaupt zijn vrouw ziet... hoe ze met elkaar omgaan, dat is geweldig. En is er dan ook uh, behoefte aan seks uh, bij u? Aan vrije? Ja, uiteraard... Uiteraard, want we hebben het zo goed gehad. En dat is er niet meer. En mijn man is aan één kant verlamd. ligt in één houding de hele nacht in bed. Met zijn benen over dat hele grote kussen. Dus uh, we kunnen elkaars hand vasthouden. En ik kan mijn hoofd op zijn borst leggen. En, en dat, dat, dat is heerlijk dat dat nog kan. En hier kan dan een bed tegen aangezet worden? Ja, het, het, hier kan het dubbelbed komen. Het nieuwe bed. Het ontwerp is zo dat de matrassen... Heel en al aansluiten. Dus er zit helemaal geen opening of een kuil of wat dan ook. Het is echt één bed. En die intimiteit spat er dan meteen vanaf. Toen u eind jaren 80, begin jaren 90 van de vorige eeuw begon eh, eh, met het werk, hoe, hoe was dat toen? Dan was er eigenlijk meer aandacht voor de zorg dan voor het welzijn. En intimiteit en seksualiteit hoort duidelijk bij het welzijn. En wat gebeurde er toen als een man een erectie kreeg? Um, nou, dan werd het een koud wasrandje. Dat was het meeste wat, wat werkte. En daar gingen we het met z'n allen wel over hebben. Dat dat eigenlijk niet kon. Terwijl nu wordt ja, het er gewoon gewoon. En dat is zo mooi. En hoe is het met jou? Mis jij ook de seksualiteit? Nou, ik mis het wel. Het zou toch prachtig zijn als het kon. Ja. U, u vindt het prettig in uw hoofd, maar zou het lichamelijk ook kunnen? Denk het wel. Uh, eerlijk gezegd, niet. En geniet u van de aanrakingen. Ja. Ja, Ik heb de indruk dat jij het gemakkelijker hebt geaccepteerd dan ik. Kan wel. En, en ik, uh, ik, ik blijf hem trouw. Echt, dat... Niemand kan tippen aan mij, oh. <laughs> aan mijn Michelle. Oh, God... 4 minuut 7 pure liefde was dat zeg. Indrukwekkend. Um, we blijven een beetje bij het thema van vandaag, de liefde. Um, de koepel van chronisch zieken en gehandicapten, Iedereen, zo heet die koepel... gebruikt Valentijnsdag ook om aandacht te vragen voor een achterban en de liefde. Beleidsregels staan de liefde namelijk uh, in de weg. Zo bleek uit reacties na een oproep van Iedereen om ervaringen te delen. Directeur Ilja Soffer is van Iedereen. Mevrouw Soffer, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het klinkt een beetje abstract nog. Beleidsregels die de liefde in de weg staan. Kunt u, kunt u een voorbeeld geven? Nou, we hebben bijvoorbeeld een reactie gekregen... van een vrouw met een spierziekte... die heel graag uh, wilde gaan uh, trouwen met een man met autisme-spectrum. En beide hebben een vorm van uitkering. En toen ze lieten uitrekenen wat het zou kosten... om te gaan samenwonen en trouwen... hebben ze hun huwelijk moeten afblazen. Omdat ze het financieel niet meer zouden redden. En we hebben ook nog een Want, voorbeeld. Even, voordat de, u verder gaat, dat zat, er, zat hem in de kosten voor dat trouwen of werden ze, werden ze gekort nee. in die uitkering? Nee, nee, nee. Dat zat niet in de kosten van dat trouwen. Het zit er echt in dat als je een waaiong-uitkering hebt, mm -hmm. dat je flink gekort wordt op het moment dat je je huishouden met iemand gaat delen. Oh. En als twee mensen met hele kleine uit, eh, inkomens en weinig uitzicht ook op meer. En weinig kans op werk. Ja. Uh, als die dan gaan samenleven, worden ze zo gekort. En ze hebben al hoge kosten en hoge eigen bijdragen. Dat ze gewoon hun huishouden niet meer kunnen voeren. Nee. Um, want samenwonen, uh, dat kan soms ook uh, als resultaat hebben... dat je partner die daarbij je intrekt dan ook nog in één keer mantelzorger wordt. Terwijl hij dat misschien helemaal niet ja. wil. Ja. Klopt, we zien eigenlijk meldingen van mensen die zeggen... nou, we kunnen het qua financiën niet aan. Maar we hebben ook meldingen gekregen van mensen die zeggen... ja, wat er dan gebeurt is dat de gemeente bij mij langskomt en zegt, nou, we kunnen de begeleiding wel afbouwen... want u heeft een partner. En die kan er dan flink deel van de mantelzorg op zich nemen. Maar in tegenstelling tot wat mensen misschien uh, soms daarvan denken... mensen met een handicap willen natuurlijk helemaal niet afhankelijk zijn... van andere mensen. Nee. Die willen ook gewoon een zelfstandige relatie. En deze vrouw zegt, ik wil niet dat deze man... waar ik zoveel van hou, mijn verzorger wordt. Ik wil dat het mijn man is... Ja, nee, dat snap ik op zich. Maar uh, kan, kan die man het wel, uh, als, het, als het zou moeten? Nou ja, dat is, nog, uh, dat is, dat is, dat is natuurlijk altijd de vraag. Mensen mm -hmm. kunnen heel veel voor elkaar opbrengen. Maar op het moment dat iemand in een rolstoel zit... en gewassen moet worden, et cetera... Ja, en werk. dan niet in de laatste paar jaar van je leven... maar gewoon 30, 40, 50 jaar lang, ja. als je zo lang bij elkaar blijft... dat kun je natuurlijk niet van mensen vragen. Ja. Hoeveel van uw achterban heeft hiermee te maken? Nou, we hebben nu voor Valentijn een uh, actie gedaan. Die ging over de prijs van de liefde, hè, als je een beperking hebt. Maar we krijgen eigenlijk het hele jaar door wel meldingen van mensen. Dat gaat niet om hele hoge aantallen. Met name jonge mensen die dus in de fase zitten... van dat ze willen gaan samenwonen of zelfs een kind willen krijgen. Dat ze zeggen, als wij samen zijn, dan verliezen we inkomen. Onze eigen bijdrage gaat omhoog. We kunnen helemaal geen woning vinden. Of als er twee aangepaste woningen waren en mensen willen naar een nieuw huis om een gezin te beginnen... dan zegt de gemeente, ja, jullie hebben toch een huis. Mensen kunnen niet verhuizen naar andere gemeenten... Hè, als daar de partner woont. Want de gemeenten zijn niet heel happig op mensen met een zorgvraag. En die afhankelijkheid die dan... Uh, komt van een partner die voor je moet zorgen, daar krijgen we ook veel meldingen van. Ja. Het gaat om natuurlijk tientallen voorbeelden nu in de actie. En het zal waarschijnlijk om honderden of een paar duizend mensen gaan. Het zijn de gevolgen van de participatiewetgeving, althans veel daarvan denk ik. Wat zou helpen? Wat, wat zijn de oplossingen? Nou ja, wat natuurlijk enorm helpt. is als de overheid soepeler omgaat met regels. op het moment dat je ontdekt dat die het vormgeven aan je eigen leven in de weg staan. En mensen met een beperking die ontzettend hard proberen... om vorm te geven aan hun eigen leven en een gezin willen vormen... proberen de boel op te houden... die mogen natuurlijk niet van die keuze worden afgehouden... Hm. omdat ze door de financiën of door de regels vervolgens eigenlijk worden gestraft. Hè. Er zijn wel mensen in onze achterban die noemen dit de gehandicapte boete. Je zal maar met mij getrouwd zijn, dan krijg je meteen een boete. Maak een uitzondering, dat is eigenlijk uh, wat u zegt. Ja, maak een uitzondering. Zeker voor de liefde. En op een dag als vandaag ja. moet dat toch aanspreken. Ja, het is een uh, zoet half uurtje wat dat betreft. Maar goed dat u het uh, aan de kaak stelt. Ilja Soffer van Iederin, dank u wel voor uw uh, bijdrage. Ja, ik zei het al, het is een zoet uurtje. Ga ik ook nog een liefdesplaat draaien? Ze won gisteren in Edison. Dit is Naast en dit is nieuw en het is Loving Love. You don't love it but you say so. It's alright, we all got things we don't know. I don't either mind. Cause I like being by your side. I'll be waiting, I'll be patient. Till so you find your favorite location. Dus en loving love NPO Radio 1. Het is uh, één minuut over half zeven. De hoofdpunten van het nieuws. Een huisarts uit Maastricht wordt verdacht van de moord op zijn schoonmoeder van 76 meldt Dagblad de Limburger. Volgens de krant heeft de arts zijn schoonmoeder vlak voor haar overlijden hoge doses medicijnen voorgeschreven. Het personeel van het particuliere verpleeghuis waar ze woonde diende de medicijnen toe.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 De Israëlische politie vindt dat premier Netanyahu moet worden vervolgd voor corruptie. Hij zou geld hebben aangenomen van miljardairs... en een deal hebben gesloten met een krant om positief over hem te schrijven. De politie zegt genoeg bewijs tegen Netanyahu te hebben. En de Deense prins Henrik is overleden. De echtgenoot van koningin Margrethe is gisteravond laat in zijn slaap gestorven. De prins was al een tijd ziek. Gisteren werd hij ontslagen uit het ziekenhuis... om zijn laatste dagen thuis door te brengen. Prins Henrik is 83 jaar geworden. Het weer het wordt met name in het oosten van het land zonnig, in het westen vanmiddag wat meer wolken. Het blijft wel droog en het wordt zo'n 5 graden. En deze ochtend houdt Kees Kwaks de wegen in de gaten voor ons. Kees, goedemorgen. Goedemorgen, Winfried. Waar staat het dan stil? Nou, een klassiek begin van de ochtendspits. En eigenlijk alleen de dagelijkse files op de A1 en de A27. Uitzondering maak ik voor de A4, want daar hebben we het eerste ongeluk te pakken. Het gaat om de A4 naar richting Amsterdam. Vijf auto's op elkaar net voorbij Leidsendam. Vanaf Prins Klausplein staat er nu file en die loopt nu snel op. Vertraging 10 minuten.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 Een prachtige prachtig geschenk. Voor elkaar, voor kinderen, voor de hele samenleving. Daarom maak ik vandaag graag reclame voor liefde en trouw. Doe je mee? Coratio. De beste mensen voor een tijdelijke of vaste invulling. Kijk op ambitie administratienl Je kan je vriendin met je smartphone laten navigeren. Even kijken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 De Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Pyeongchang is de Hongkong Olympic-midaal. Olympisch nieuws met Geo Olympics. Het is alweer de vijfde dag van de Winterspelen. Met Nederland op de tweede plek in het medailleklassement, pal achter Duitsland. We weten allemaal hoe we aan die wilde zijn gekomen: natuurlijk vier dagen schaatsen, vier maal goud. En wat gaat er vandaag gebeuren? Gauw naar de ijsbaan van Gangdung. Naar onze ter plekke Goedemorgen Goedemorgen Winfried. Goedemorgen. Goedemorgen. Gisteren uh, sloten wij af. Um, nou ja, optimistisch. Want ik vroeg aan jou en Steven. Um, goud vroeg ik. 1500 meter. Jullie zeiden toen overtuigd. Allebei ja. Jullie hebben gelijk gekregen. Dus nu beginnen we er maar mee. Uh, weer goud vandaag. Nou, dat vind ik een lastige, want we zijn echt wel een beetje verwend hè, de afgelopen dagen. De maximale score als het om goud gaat. Acht van de twaalf medailles gepakt. Nou, dat is een onvoorstelbare overmacht. Maar op die duizend meter van vandaag, het zijn de vrouwen trouwens... is die concurrentie, niet, of is die concurrentie echt wel heel groot hoor. Want er zijn zoveel medaillekandidaten straks. Ja. Het is absoluut niet te voorspellen wie met welk eremetaal aan de haal gaat. Maar het is ook weer niet kansloos. Uh, Irene Wüst die kan lekker ontspannen aan de race beginnen. Die heeft al goud op zak met die 1500 meter. Nou, Ook Marit Leenstra zit natuurlijk op een wolkje... met die bronzen medaille meda meda op dezelfde afstand. Eindelijk door een barrière heen gebroken. Hè. Dat gevoel van net niet, dat is ja. nu verdrongen. Dus wie weet wat... Zij kan vandaag. En dan hebben we ook nog Jorien Tomos. Uh, nog niet in actie gekomen op dit schaatsenooi, Maar wel de verrassende olympisch kampioen op de 1500 meter van vier jaar geleden. En op de 1000 meter is ze ook al eens een keer wereldkampioen geweest. Dus ja, volop kanshebbers. Uh, het wordt in ieder geval weer nagels bijten ja. vanaf uh, 11 uur vanochtend. Ja, spannend. En uh, short track? Want uh, daar gebeurt van alles verrassends. Hè? Twee zilveren plakken al. Ja, nee, maar we hebben geen short track uh, vandaag. Uh, want uh, ja, van nu, vanaf nu is het gewoon een uh, zekerheidje. Uh, wanneer er geschaad wordt, hebben de shortreckers geen wedstrijden ah, meer. Dus okay. geen dubbele programma's meer. Nee, zoals afgelopen zaterdag en gisteren. Uh, wij moeten tot zaterdag wachten met dat shortrekken. Ja, en je zegt het net, uh, ja, die twee zilveren medailles. Uh, toch is het daar wel een kwestie van een lach en een traan hè, bij dat shortrek. Want tegenvallers zijn er ook geweest. Denk maar even aan de relays, waar zowel de mannen als de vrouwen de finale niet hebben gehaald. Nee, ja, en dat is toch echt een tegenvaller. Maar dat is ook shorttrack, die onvoorspelbaarheid. Je weet van tevoren nooit hoe het afloopt. It's all in the game. Um, nou ja, we hebben het veel over schaatsen en over short track... maar de spelen zijn natuurlijk nog zoveel groter. Um, en elke keer als ik jou spreek, dan, dan is er al een halve dag voorbij. Dus laten we snel ook naar wat andere onderdelen gaan. Uh, ook ellende misschien wel, want het, als we het over alpine skiën hebben... dan dat is het wel, hè, ellende? Ja, het is ellende, hoor. Want opnieuw is het weer de spelbreker, De wind, beter gezegd. Uh, het houdt maar niet op daar boven op die berg. Uh, luister maar even naar de race director... die afgelopen nacht in overleg met de coaches de slalom bij de vrouwen afblaast. Okay. Okay, okay, so we have a unanimous uh, agreement. Yes. Due to the weather forecast uh, and the current situation, the uh, jury has decided to postpone today's hour until Friday. Nou, echt heel duidelijk. Ja, het, ach, het is wel te verstaan eigenlijk. Hè? Maar in ieder geval wordt er overleg gepleegd. Dus met de coaches en uiteindelijk via de walkie-talkie maakt hij bekend van... het is alweer gecanceld. Nou, we hebben nu contact met onze skispecialist daar in de bergen. Edwin Peek. Edwin, goedemorgen voor Nederlandse begrippen. Goedemorgen. Ja, was het echt niet te doen afgelopen nacht? Nee, zeker niet. Ik ben zelf bovenop de berg geweest. En uh, ja, die wind die daar stond, die was toch wel heel erg gevaarlijk zelfs. De, de, de netten stonden heel hard te klapperen. Uh, vrijwilligers die met palen naar beneden gaan... om die slalom goed neer te zetten, die werden zelfs omgeblazen. Kortom, ja, dat is echt erg link. Terwijl, dat was wel grappig, de skiers zelf... ja, die gaan gewoon stoïcijns door met hun voorbereiding. Ze moeten ten alle tijde, als de race director zegt... we moeten skiën, dan gaan ze skiën. Gaan we niet skiën, oké, okay, dan gaan we weer naar binnen. Gaan we een pastaatje eten, zoiets. Dus ja. Die zijn er wat laconieker over, maar het is wel uh, ja, het is een linker situatie daarboven, ja. Ja, wat is het allergrootste probleem nou met die wind? Is dat toch het gevaar voor de skiers zelf? Of is het met name alles wat er omheen zit, hè? Wat jij net zegt, er waait van alles weg. Die grondels, die kunnen misschien niet gaan? Precies, dat was het eerste. Toen wij boven, uh, naar boven toe wilden, uh, deed de stoeltjeslift het eerst niet. Dat was het, dus het eerste gevaar. Nou, toen ging de wind een beetje liggen. Maar ja, toen zaten we in die stoeltjeslift en dan werd je er bijna uitgeblazen. Toen dachten we al van, nou... Hoe zit dat boven? Nou, heftige windvlagen, maar het heeft inderdaad met het hele pakket te maken hoor. De veiligheid van de toeschouwers, de veiligheid van de cameramensen, de vrijwilligers, de mensen die de piste in de gaten houden. Dat alles en natuurlijk ook voor de wedstrijd ongelijke omstandigheden. Krijgt de ene schiester een enorme windvlaag mee waardoor ze eruit vliegt? Krijgt een andere wind tegen waardoor je misschien het misschien niet meer kan zien? Ja, dat soort dingen spelen allemaal mee in die overweging. Ja, wat betekenen al die afgelastingen nou voor dat alpine skiprogramma? Want komt dat niet helemaal in de knel op deze manier? Ja, we gaan morgen. was al bekend dat we een dubbel programma krijgen. Dus de Reuzenslalom staat dan bij de vrouwen in Yongpyeong op het programma. En anderhalf, twee uur later gaan de mannen naar beneden in Jongsun, een andere skilocatie. voor hun afdaling, het Koningsnummer. En daarna hebben we dan weer de tweede run van de Reuzenslalom. En dat krijgen we op vrijdag ook. Dan is het de slalom van de vrouw. die dus vandaag werd afgelast, wordt doorgeschoven naar vrijdag. En dan hebben de mannen een super G op het programma. Dus we hebben al twee dubbele dagen. Ja, en mocht het nog ergens misgaan deze week... dan gaat er wel een probleem ontstaan, denk ik. Want ja, dan zijn eigenlijk een beetje de dagen op aan het raken. Want er is nog aardig wat te skiën. Ja, hoe lossen ze dat dan op? Gaan ze dan bijvoorbeeld de start naar beneden verleggen? Uh, nee, dat, ze, ja, dat kunnen ze met de snelheidsnummers doen. Hè, met die afdaling in die superg. Ja, Daar kunnen De slalom ze inderdaad... niet, hè? Nee, de slalom eigenlijk niet. Uh, maar de slalom wordt ook zelden afgelast. Dus het is behoorlijk bijzonder dat ze dit hier ook eigenlijk doen. Uh, we zien het heel erg weinig, maar het komt erop neer. Er wordt gesproken, bij de journalisten was dat al een dingetje. Ik zat met een meneer van de uh, VIS, de Internationale Federatie, in de lift. Die zei ook al, ja, we houden ernstig rekening met 26 februari. Nou, als we even nagaan dat 25 februari... de sluitingsceremonie is, hm? zou er dus zomaar kunnen zijn dat er na de sluitingsceremonie geskiet gaat worden. Ja. Omdat er dan nog één nummer of twee nummers misschien echt nog worden geskiet. Nou, Windfried, heel gemakkelijk ja. dus hè, we blijven gewoon nog een dagje langer dan. Ja, is leuk voor <laughs> jullie. Um, uh, we moeten het even hebben over Sean White, want dat weet je niet, Gio, we hebben het aan het eind van de uitzending, toen was je alweer druk met het schaatsen bezig, gisteren uitgebreid stilgestaan bij deze Glamour Boy he, in het snowboarden, want die moest er wel aan de bak, hè? Ja, die moest aan de bak. Uh, want dat ging wel door, hè? ondanks de wind. De halfpipe bij de mannen. Nou, met de lang verwachte winnaar. Dus die Amerikaanse superster, Sean White. Uh, nog even luisteren, want dat klonk zo. Sean White, for the goal! 1440, he needs the back-to-backs to take down Ayumu. And gets it! The second 1440! Nou, ik praat even verder met Edwin Peek. Want ja, je kon in ieder geval nog even naar die halfpipe... Hè, voor een reportage voor tv. Um, ja, was dit een zekerheidje, deze overwinning van... Ja, misschien wel de bekendste snowboarder op dit onderdeel? Nou, dat was het eigenlijk niet, want een jonge Japanner van 19, Hirano... die had zo'n goede score neergezet, 95 punten... en Sean White moest echt bijna een perfecte run neerzetten. Ja, en dat deed hij dan uiteindelijk ook. Hij scoorde ruim 97 punten. Maar in die finish, toen hij daar was, stond hij wel heel lang te wachten... en te kijken naar dat scorebord. Hij zei ook later van... ja, dit waren wel hele zenuwachtige minuten voor mij. Ik bedoel, ik ben twee keer Olympisch kampioen geweest... maar ja, vier jaar geleden lukte het net niet. Dus het was een beetje een dubbeltje op zijn kant. Misschien. Nou ja, uiteindelijk doet hij het dan wel. Want het was een perfecte tweede run voor hem. Ja, is dit de superster van het snowboarden? Ja, het is misschien wel de superster van deze Olympische Spelen. Zo kan je het wel zeggen. De Amerikanen die zijn het natuurlijk wel een beetje. Hier in Korea heb je natuurlijk die kunstrijdster, Kim. Die is natuurlijk supergroot. Maar als je een beetje wereldwijd gaat kijken is Sean White. Hij is 31 jaar, won op zijn negentiende al goud. Toen in Turijn op de Halfpipe. Op de X-Games gedecoreerd. Dat is natuurlijk nog belangrijker soms voor de snowboarders... dan de Olympische Spelen. Ja, hij is wel de grote meneer. En dan heb je natuurlijk uh, Lindsay Voll met alpine skiën, Ook een Amerikaanse. Dat zijn eigenlijk de twee wereldsterren. Dus hij is inderdaad... Uh, de grote meneer op deze spelen. Nou, de legende die in ieder geval gewonnen heeft. Edwin Peek, dankjewel. Gio, laten we nog even het spoorboekje voor vandaag doornemen. Um, hoe laat wordt er geschaatst? Uh, en in welke ritten krijgen we dan de Nederlandse vrouwen op die duizend meter? Ja, we moeten een beetje goed opletten. Want het schaatsen begint dus vanochtend al om 11 uur, een uur eerder dan gisteren. Uh, met 16 ritten die op de eerste drie na zo'n beetje allemaal interessant zijn. In de vierde rit al krijgen we iedereen Wust, onze olympisch kampioen op de 1500 meter. Uh, de vrouw die nu al op vier achtereenvolgende winterspelen goud heeft gepakt. De meest gelauwerde olympische schaatster aller tijden. Nou, aan haar verzameling plakken, kan er dus vandaag wel weer eentje worden toegevoegd... als het allemaal goed gaat. Nou, daarna moeten we even wachten tot rit 12 voor de volgende Nederlandse... Jorien Ter -Mors. En Marit Leenstra rijdt in de zestiende en laatste rit... tegen de Amerikaanse Heather Bergsma. Dat is de vrouw van de Olympisch kampioen op de 10 kilometer in Sochi... van Jorrit Bergsma. En dus pas op, hè, het gaat hard allemaal. Niet alleen op het ijs, maar ook in de tijd. En voor je het weet is die duizend meter alweer voorbij. Ja, precies. We zijn allemaal gewaarschuwd en we staan op scherp. Gio, dankjewel voor nu. Tot over een uurtje. 16 minuten over 7, Elisabeth. Je hebt het Binnenlands nieuws. hè? Ja, pardon, dat heb ik inderdaad. Een half jaar nadat. De, nee, het gaat goed. Sorry. Nee. Um, een half jaar nadat de staat zich helemaal terugtrok. als aandeelhouder van verzekeraar ASR ziet het bestuur van het bedrijf de salarissen flink stijgen. Topman Jos Baten krijgt er de komende twee jaar twee ton bij... en de overige drie bestuursleden 2,5 ton. Vanaf volgend jaar komt mogelijk ook... de afgeschafte variabele beloning weer terug, schrijft het Financiële Dagblad. De staat nationaliseerde het bedrijf als onderdeel van Fortis in 2008... en zette juist in op sobere beloningen. De salarissen gingen alleen met cao-stapjes omhoog... maar nu wordt volgens de krant dus een, krant dus een inhaalslag gemaakt. Charlie Abdrood is in zijn tijd als waarnemend burgemeester van Wassenaar... met de dood bedreigd. De Telegraaf schrijft dat een bloemenhandelaar dat deed. De burgemeester wilde een oplossing vinden voor het parkeerprobleem... bij de winkel van de man, maar dat gesprek liep uit de hand... Het OM in Den Haag bevestigt dat er twee aangiften zijn binnengekomen... en dat sinds eind november voor de, voor de verdachte een contactverbod geldt met Abdrood. En ook mag de bloemenhandelaar zich niet vertonen in Zoetermeer... waar Abdrood nu burgemeester is. De ondernemer ontkent overigens dat hij de burgemeester met de dood bedreigd heeft. Het Britse bedrijf Hanza Hydrocarbons begint overmorgen... met de tweede proefboring naar aardgas dicht bij Schiermonnikoog. De woordvoerder van het bedrijf laat dat schriftelijk aan RTV Noord weten... dat de tweede boring nodig is om vast te stellen hoeveel gas er onder de zeebodem zit. Er is veel weerstand tegen proefboringen in het Waddengebied. Een petitie van de Waddenvereniging is na één dag al door ruim 2200 mensen getekend. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft toestemming gegeven voor de tweede boring. En een man van 76 moet anderhalf jaar de cel in... voor het witwassen van miljoenen euro's. En hij deed dat door het geld in kiprollades te verpakken... waarna het naar de Antillen gesmokkeld werd. Op die manier heeft de man zeker 6 miljoen euro weggesluist, meldt Trouw. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat het geld uit de drugshandel afkomstig is. En de bejaarde man is eigenaar van een vleesbedrijf in Roermond. En hij had daarom zoveel vlees tot zijn beschikking om het geld wit te wassen. Hoe gaat het op de weg, Kees Kwaks? Er stond al wat stil, hè? Het zijn kleine 15 kilometer. dus een redelijk relaxe start van een woensdagochtendspits. De A1 gaat langzaam tussen Stoer en Voorthuizen... richting Amersfoort vanuit Apeldoorn. Goed nieuws komt er van de A4, wat is weer vrij... na het ongeluk bij Leidsendam. Toch wel een korte file richting Amsterdam... vanaf Prins Klausplein tot aan Zoeterwouderdorp. Kees, dankjewel. Um, wellicht heeft u het wel ook eens um, dat u aan het eind van de dag, u bent nu al vroeg op, een beetje vermoeid bent en misschien wel echt uitgeput. Dan moet u vooral blijven luisteren, want er is een onderzoek gedaan, want het overkomt veel meer mensen. En onze verslaggever Mark is onderweg naar Stakers. Niets is beter dan met jou de zeren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. In onze koude handen. Dus we gaan maar naar je ouders in zoute landen. In zoute landen. En ons ziet we. weer. Ik als uh, in Zeeland opgegroeid jongetje... Um, kan natuurlijk alleen maar blij zijn dat Bluff weer een uh, hele grote hit heeft. Want het zit toch in mijn uh, muzikale DNA. En dan ook nog met Gijke Arnaert, die vroeger van hoe ik was. Nou, dan heb je een mooie combinatie. Dit was Zoutenlanden. Mark Hamer, goedemorgen. Goeiemorgen, vriend. Je bent onze verslaggever deze ochtend. En uh, op weg naar... Ja, naar Friesland, helemaal de andere kant van Zeeland kunnen ja. we wel zeggen. En ja. naar de noordelijke provincies. Want uh, ja er wordt gestaakt daar vandaag in het uh, primaire onderwijs, in het basisonderwijs. En dan denk je misschien, hè maar afgelopen vrijdag was er toch een akkoord tussen de minister en de bonden. Ja, 270 miljoen euro uh, komt erbij. Maar dat is eigenlijk uh, om de werkdruk te verlagen. En de onderwijzer zeggen, nee, er moet ook meer salaris uh, bij komen... Nou, dat hebben we natuurlijk al vaker van ze gehoord. De afgelopen maanden is dit de derde staking. En daardoor hoor je toch ook al wel wat gemor bij ouders die zeggen... ja, uh, alweer, wat moet ik nou vandaag met mijn kinderen? Ik ga langs bij twee scholen in Friesland... Ter Sol, geloof ja. ik, als ik het goed uitspreek. Ik wordt vast straks gecorrigeerd als ik daar aanwezig ben. Uh, dat is een school die op zich wel meedoet aan de staking... maar een, uh, ook een alternatief programma heeft. Dus niet de kinderen uh, zeg maar bij de ouders uh, achterlaat en tegen de ouders zegt... zoek jullie het maar uit. En bij een andere school waar wel gewoon vol mee wordt gedaan uh, met de staking... daar ga ik zo meteen langs en ik ook eens even horen hoe daar de sentimenten zijn. Ja. Want vandaag dus een, uh, een staking in het noorden van, uh, van Nederland. En het is nu bedoeld als een estafette staking en dat over een maand bijvoorbeeld het midden van het land dat men daar gaat staken. Ja, ja of misschien dat er toch geld extra bij komt vanuit het kabinet. Maar de minister heeft al gezegd, dat geld is er niet. Ja, en dat, dat verhogen van de salarissen is nodig om het gebrek aan leraren tegen te gaan. Dat is in ieder geval het pleidooi van, van de bonden, hè? Ja. Ja, ja, okay. ja, ja. Die willen, we willen inderdaad om die meer reden dat er, dat er extra geld bij komt. Want Duik. anders komen die onderwijzers niet. Zo is het, Mark Hamer. Dank We komen later bij je terug. Uitgeblust op de bank vallen aan het eind van een lange werkdag. Misschien komt het ons allemaal wel bekend voor. Volgens het CBS heeft één op de zeven werknemers daar last van. Bij vrouwen ligt dat zelfs nog hoger, Elisabeth. Goed opletten. Bijna één op de vijf vrouwen van 25 tot 35 jaar... voelt zich regelmatig emotioneel uitgeput zwaar vermoeid of zelfs leeg aan het eind van de werkdag. Steeds meer bedrijven zien de problemen en schakelen bureaus in... om hun medewerkers vitaler en gezonder te maken... zodat ze nog beter presteren. Lifeguard is zo'n adviesbureau. En verslaggever Jeroen Schutuijzer luisterde mee... tijdens een sessie voor medewerkers van de Hogeschool Utrecht. Uh, nou, goedemorgen, uh, welkom... Bij de training Sleep to Perform. Voordat ik eigenlijk begin met het onderwerp ben ik benieuwd waarom iedereen hier zit. Wat ik voor jullie kan betekenen vandaag. Want, uh... Ja, Lucas Schreuter is de trainer bij Lifeguard. Uh, Een wat zich richt op het uh, energieker en vitaler maken van mensen in organisaties. Mensen zijn zo moe tegenwoordig. Tja, het werk kan veel van je vragen. Dat kan zijn dat je soms wel moe bent, ja. Uitgeput, emotioneel ook, niet alleen lichamelijk. Wij komen wel eens mensen tegen die, dat echt flink, die er flink euh, doorheen kunnen zitten. Maar in alle gradaties. Ja, en daar moet je wat aan doen, want anders wordt het een burn-out. Nou, kijk, euh, niet alleen maar omdat het anders een burn-out wordt. Maar als jij gewoon alleen maar moe op je werk zit, dan komt dat ook niet zoveel uit je vingers. Dan heb je ook een stuk minder plezier in wat je doet. En worden collega's ook niet vrolijk van? Nee, nee, nee, nee. nee. Dus er is ook wel een, niet alleen maar negatief, maar ook een hele positieve reden om daar iets aan te gaan. Nou, ging deze bijeenkomst vanochtend over slapen. Uh, heel belangrijk, want uh, als je kijkt naar onderzoek... Is, laat zien dat een derde van Nederland uh, slecht slaapt. Dus uh, slecht slapen heeft een grote impact op je presteren... en op je gemoesvoestand. Dus. Had u wat in deze workshop? Uh, ja, absoluut. Komt u dat bekend voor? Psychische vermoeidheid door het werk? Soms wel. Soms zitten er dagen tussen dat je denkt... ja, het oh, was me wat. Ja, we, we moeten maar van alles. We moeten werken, sociaal leven, familie, uh, sport, uh, goed eten. Dan moeten we nog op vakantie. Het, het is allemaal best wel heel veel. En natuurlijk zijn het heel veel dingen die we ook graag willen. Maar soms, als we zoveel dingen willen, dan voelen sommige dingen als moeten. Waar gaat u aan werken? Ik moet zorgen dat ik meer rust neem voordat ik, uh, voordat ik ga slapen. Dus zorg dat mijn hoofd helemaal leeg is. En dat is niet televisie kijken? Ja, nou, ik hoor de breien langskomen. Dat is op dit moment de beste optie die ik in mijn hoofd heb. Als je niet fit bent op het werk, is dat nadelig? Ja, zeker. Want dan uh, werkt dat ook een beetje irritaties op. En, en dan is dat niet fijn. Er moet zoveel klopt En dat praten we ook onszelf aan. Met al die innovatie en het is allemaal, moet het anders. Wat is uw wijze les na vanochtend? Ik denk continuïteit en uh, veranderingen minder snel willen doorvoeren. Er roepen steeds meer bedrijven jullie hulp in? Ja, ja nee, het is on ontegenzeggelijk is het duidelijk dat dit een steeds groter thema is. Ik denk dat de combinatie van een aantal dingen. Het werk wordt uitdagender met alle digitale middelen die we hebben. De grenzen verwaagden van werk. Dus mensen hebben ook wel behoefte aan haalvast. Wanneer is nou genoeg? Dat de, de, de druk ook hoger zit. Speelt dit in bepaalde sectoren van de economie? Ik, ik zie een heel divers publiek vormen. Dus van alles. Echt vanaf de, de fabrieksmedewerker tot aan de hogere directie. Nou, Als ik zou zeggen, de bankaire, financiële sector staat toch echt onder druk? Daar is de werkdruk erg hoog. En daar zie je wel wat meer stress en, en gedoe. Maar meneer Schreuder, we moeten niet net doen alsof het hele land oververmoeid is. Nee, dat, kijk, dat het een thema is, dat is wat anders dan dat het hele land het vermoeid is. Uh, het is gewoon eigenlijk dat we op ons werk met elkaar weer in gesprek moeten raken... over wat vinden we acceptabel en niet acceptabel. waar leggen we de grenzen? En wat is dan zo'n grens? Nou ja, dus uh, s'avonds heen en weer mailen met elkaar. is Vinden we dat acceptabel? Uh, en als iemand s'avonds een mailtje doet... moet je dan verwachten dat iemand anders daarop reageert. Of tijdens uh, de vakantie. Vakanties heb je echt nodig om een, een pauze om op te laden. De laptop mee naar de Canarische eilanden. Dat is niet zo verstandig. Dat zou ik niet doen. Of als je meeneemt, in ieder geval heel bewust momenten kiezen om dan uh, aan te zetten. Uh, maar anders blijft dat maar een stemmetje in je achterhoofd... waar je continu rekening mee moet houden. Dan kom je nooit echt tot rust en los van je werk. En dat heb je nodig om weer creatief, alert en energiek te zijn als je weer terug bent. Nou ja, uh, we hebben goed geluisterd. Trainer Lucas Schreuder was dat in een verslag van Jeroen Schutijzer. <middels> Voor iedereen die Valentijn is vergeten, geen paniek. Bol.com heeft de bezorgoptie Vandaag Bezorgd. Als je voor 12 uur bestelt, heb je je Valentijnscadeau cadeau vanavond al in bed. Eh, uh, in huis. Je liefde een geweldige Valentijn bezorgen? Je kan het met Bol.com. Onbezorgd de cloud in? Met Azure Stack as a Service van Your Hosting ben je beter voorbereid op de nieuwe wet en regelgeving. Want jij bepaalt waar de data staat. Wel de lusten, niet de lasten. yourhosting.nl